Goedemiddag. Minister Leers in beroep tegen uitspraak over visumplicht voor Turken. 32 doden in Tanzania door explosie en munitiedepot. En Fries dorpsschooltje mag toch open blijven. Het is vrij zonnig vandaag. Maxima tussen 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Er staat een matige oosten- tot noordoostenwind. Morgen in het noorden meer bewolking. In de rest van het land zonnige periode, maar het wordt wel wat frisser. Maxima tussen 2 en 6 graden. En in het weekend is het overwegend bewolkt. En vooral op zaterdag.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 Bij de actie van de oproerpolitie in Bahrein zouden vier doden zijn gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De politie veegde vanmorgen met harde hand een plein vol demonstranten schoon. De politie kwam met tientallen panzerwagens naar het plein... en schoot met rubberkogels en traangas op de menigte. Eerder vanochtend spraken we met autocoureur Guido van der Garde. Hij is in de hoofdstad Manama voor een wedstrijd van de Grand Prix 2. En hij zag de aanval op de demonstranten van dichtbij. En op dit moment zou hij trainen voor de wedstrijd, maar die training gaat niet door. Guido van der Garde, waarom niet? Nou, de trainingen zijn afgelast voor vandaag, omdat er geen, uh, geen marshals zijn en, uh, en geen, uh, geen dokter, plus geen helikopter. Wat zijn dus marshals? Marshals zijn die mensen die met vlaggen staan, gele vlaggen, rode vlaggen, wat dan ook gebeurt. En dat is het belangrijk om te doen. En, en um, die zijn er allemaal niet, omdat ze aan het protesteren zijn. En um, uh, voor de rest uh, is de kwalificatie ook afgelast. Dus waarschijnlijk uh, gaat het, wordt het naar morgen, of tenminste, het is naar morgen geschoven. Maar de vraag is ook nog of, of, of het morgen ook nog doorgaat. Je bent uh, naar het circuit uh, uh, gereden vanuit je hotel. Wat heb je onderweg gezien? Veel, heel veel polities. Uh, zelfs uh, uh, een, een grote tank hadden ze daar staan. En uh, eigenlijk uh, gelukkig dat onze kant naar het circuit toe redelijk rustig was. En dat uh, was allemaal goed te doen. Maar de andere kant was eigenlijk allemaal afgesloten. En uh, zelfs nu, nu is het er ongelooflijk veel file naar het hotel terug.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 Maar uh, ja, het is, het, ik ben wel blij dat we naar een ander hotel gaan. De afgelopen nacht was het wel uh, een drama om, uh, om te slapen. Om, om drie, vier uur, vijf uur uh, heel veel knallen. Uh, ik weet niet wat er gebeurde. Schreeuwen, uh, politiegeluiden uh, hoorde je dan. Dus dat was wel een beetje gekker. Je... Is dat de reden ook waarom uh, je naar een ander hotel gaat? Of is het hotel waar je eerst zat uh, toch niet veilig genoeg? Nou, het is wel veilig. De poorten worden gewoon dicht. En de mensen die, die bij het hotel, voor het hotel werken, die zorgen gewoon dat het veilig is. Maar uh, het is gewoon beter, omdat het zeg maar, zo dichtbij was. We zaten er anderhalf kilometer vanaf. Dus het is wel beter voor ons als we naar een ander hotel te gaan. Er moet uiteindelijk gereisd worden. Gaat het wel door, denk je? Dat is de vraag. Dat is de vraag. We, moeten, we moeten afwachten. Morgen, uh, morgen vroeg uh, om 7 uur krijgen de teams te horen of het doorgaat. Er is een plan B om morgen zeg maar, vrije training en kwalificatie in de ochtend te doen... en dan de race gewoon door te laten gaan in de middag. Uh, maar goed, de vraag is nog of dat doorgaat. Guido van der Garde in Bahrein. En er zijn inmiddels ook berichten dat in Jemen... betogers met politie slaag zijn geraakt. Tanzania. Daar zijn 32 mensen omgekomen door ontploffingen in munitiedepots. We bellen eens even met correspondent Koert Lindijer. Koert, wat is daar gebeurd in Tanzania? Oh, een gigantische explosie verscheurde de stilte afgelopen nacht in Tanzanië's grootste stad, es Salaam. Tot 15 kilometer verderop werden huizen geraakt door brokstukken. De ontploffing heeft kennelijk plaatsgevonden in een wapendepot op een lege basisvlak bij de internationale luchthaven, die inmiddels is gesloten. Er zijn, zoals je zei. Vermoedelijk meer dan 30 doden gevallen. Huizen zijn vernietigd. Een school moest worden ontruimd. En 150 mensen zijn gewond geraakt. Wat is de oorzaak van die ontploffing? Is daar al iets over duidelijk? Nou, kennelijk wordt de, militie, de, de munitie niet goed opgeslagen. In 2009, twee jaar geleden, bij een gelijksoortige explosie in Dar es Salaam. In een legerkamp kwamen al 26 mensen over. om... Uh, het heeft met de warmte te maken in Afrika. En Nigeria bijvoorbeeld, daar vinden dit soort explosies ook nog wel eens plaats. Het wordt te heet in de opslagplaats. En daar is de is heel, heel erg heet. En de boel ontploft. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Uh, Tanzania is een van de meest stabiele landen van Afrika. En uh, er bestaat geen gewelddadige oppositie. Dus vooralsnog lijkt het op een incident. Maar wel een incident dat plaatsvindt met veel doden. En nadat het eerder al is gebeurd, twee jaar geleden. Dus er moet wel iets veranderen met de opslag van munitie in Tanzania. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Door het Suezkanaal varen vandaag geen oorlogsschepen uit Iran. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman had gisteren gezegd dat twee Iraanse oorlogsschepen door het kanaal naar Syrië dreigden te varen en Israël vindt het onaanvaardbaar dat Iraanse oorlogsschepen in de Middellandse Zee komen. Maar een woordvoerder van de sluizen in het Suezkanaal heeft nu gezegd dat er geen Iraanse oorlogsschepen bij het konvooi van vandaag zitten. Of Iran daarvoor de plannen geschrapt heeft, dat is niet duidelijk. Sinds het vredesakkoord tussen Israël en Egypte in 1979... zijn er geen Iraanse oorlogsschepen meer door het Suezkanaal geweest. In het Friese dorpje Gaastmeer is het uh, niet alleen een mooie dag... maar het is gewoon feest, want de kleine basisschool Mits de Marren... mag open blijven, ondanks dat die school te weinig leerlingen heeft. Het is uh, de eerste kleine school die mag open blijven. En minister Marja van Bijsterveld kwam vanmorgen zelf die boodschap vertellen. Rijnse Siebersma is directeur van Mids de Maren. Uh, meneer Siebersma, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U heeft niet het minimum van 23, maar mag u toch open blijven? Wij mogen toch open blijven omdat we op dit moment wel voldoende kwaliteit leveren. En omdat de prognoses voor de toekomst uh, goed zijn. Uh, zodat we binnenkort weer boven de 23 leerlingen zitten. Zijn er een paar mensen zwanger in het dorp? Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er een aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar hier wonen... die binnenkort bij ons op school komen. Oké, okay, die toezegging hebt u al. Die toezegging hebben we al. Nou, dat is mooi. Er wordt dus gewoon gelet op kwaliteit kwaliteit van het onderwijs... en uh, op, uh, op aantal, uh, een aantal leerlingen en verwachte aantal uh, leerlingen. Dat is een opluchting voor u, hè, want u heeft er nu hoeveel? We, hebben er nu, uh, we zitten nu net weer op 23, ja. maar op het moment van 1 oktober dat we onze... Uh, moesten inleveren, hadden we er 22. Nou ja, dit komend schooljaar komen er verder geen kinderen meer bij. Er gaan ook geen kinderen weg van school, want we hebben geen kinderen in groep 8, dus het is allemaal erg klein. Ja. Maar ja, we zitten even in een dip. Het is, het is kantje boord geweest, hè? Het is kantje boord geweest. Het was ook ontzettend spannend. We hebben vanaf 1 oktober, hebben we ja, eigenlijk in alle er is wel actie gevoerd. We hebben de minister al in oktober gevraagd om ontheffing. We waren er eh, vroeg bij. We hebben de weg naar Den Haag een beetje warm gehouden. We hebben, in november hebben we hier een aantal politici al een bezoek gehad... om onze nood eh, te laten zien. En ja, dus dat dit er vanochtend uitkomt. Dat is natuurlijk een groot feest. Ja, hoe viert u dat? Vertel eens. Nou, we hebben, eerst, we hebben de minister ontvangen vanmorgen. En eh, dat was heel gezellig. Ze was heel erg uh, open bij de kinderen. En uh, daar heeft ze haar beschikking uh, voorgelezen en getekend en overhandigd. Toen zijn we met de kinderen naar de kerk, die staat tegenover de school, zijn een paar kinderen met de minister de klok gaan leiden om het dan iedereen alle inwoners van het dorp te laten horen. En uh, vervolgens zijn we met alle kinderen in een optocht met een spanboek uh, optocht door het dorp gegaan. Overal hangen de vlaggen uit. En uh, aan het eind van de rit zijn we in de lokale herberg ontvangen. Met patat en limonade. Dus het feest is eigenlijk helemaal compleet. Kan niet meer stuk vandaag, ik hoor het kan al. Kan niet meer stuk vandaag. Feest in Gaasmeer. Dank u wel, meneer En Nog gefeliciteerd. Hè? Ja, dank u wel. Graag gedaan. Voor het eerst sinds augustus 2009 ligt de werkloosheid in Nederland onder de 400.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Werkloosheid is al bijna een jaar aan het dalen. Financieel redacteur André Meijnemer.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 In Moskou, maar daar is het zo ontzettend koud. Het is daar uh, ja, onzeker of het allemaal doorgaat. Eddie houtkamp, hoe koud is het en wat is het laatste nieuws? Nou, het uh, was hier de hele dag zo rond de min 20, min 21. Uh, op dit moment sta ik in het stadion en heb ik uitzicht op het veld... waar een mannetje of uh, 30 op het veld staan te overleggen. Er wordt hier gegoocheld met thermometers. Want als het kouder is dan min 15, dan zou de wedstrijd niet doorgaan. Uh, dat lijkt me uh, absoluut het geval, maar uh, ze weten hier toch ook wel ergens een mouw aan te passen. Want er heeft ook nog iemand een thermometer gevonden die min 12,9 aangaf. Uh, ik heb net officieus gehoord dat de wedstrijd afgelast zou zijn en volgende week in Turkije zou worden gespeeld. Maar dat is met heel veel slagen om de arm. Ze staan nog steeds op het veld, de scheidsrechter en alle officials van de UEFA. En we zullen zo weten uh, wat er gaat gebeuren. Maar ik kan me haast niet voorstellen, want dit is gewoon slecht voor de gezondheid, dat er gevoetbald gaat worden. We gaan het later horen, deze uitzending. En die houtkamp in Moskou. En turner Jury van Gelder wil op 27 februari in Roermond zijn rentree maken op de wedstrijdvloer. De wedstrijd is het tweede en laatste kwalificatiemoment voor de Europese kampioenschappen, begin april in Berlijn. Van Gelder werd in oktober, kort voor het WK in Rotterdam... uit de selectie gezet, omdat hij had bekend dat hij cocaïne had gebruikt. De Brabander was net terug naar een schorsing vanwege cocaïnegebruik... en later liet Van Gelder weten dat die bekentenis alleen was gedaan... om onder de WK-deelname uit te komen. We gaan om 12 voor 12 eens even kijken bij de ANWB. Johnson Hoker, goedemiddag. Goedemiddag op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht op drie plaatsen. Langzaam rijden door ongelukken. Bij Beest twee kilometer, daar is de linkerrijstok ook dicht. Verderop bij Nieuwgein nog eens een keer vier kilometer. Daar is een motorrijder bij betrokken, daar zijn nog twee rijstoken dicht. En bij Knoopert Oude Rijn staat vier kilometer. Een uurtje geleden is iets verderop bij Mars een ongeluk gebeurd. Maar daar zijn inmiddels de rijstoken weer vrijgegeven. Je kunt er ook het beste bij Knoopert-Everingen omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Minister Leers gaat in beroep tegen een uitspraak over visumplicht voor Turken. Van de rechter hoeft dat op grond van Europese regels niet, die plicht. Maar volgens Leers gelden in Nederland andere regels. In Tanzania zijn minstens 32 doden gevallen... bij een reeks ontploffingen in munitiedepots. Volgens de eerste berichten gaat het om een ongeluk. En de basisschool in het Friese Gaastmeer mag toch openblijven. De school heeft 22 leerlingen. één minder dan het wettelijk minimum. Maar minister Van Bijsterveld maakt een uitzondering. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Geen bio-industrie...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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumas. Goedemiddag, hartelijk en welkom bij CV. Comedy Central is bezig met een gestage opmars in het Nederlandse publieke omroepbestel. Nee, dat is niet het publieke omroepbestel, het gewone omroepbestel bedoel ik. De daily show van Jan Jaap van der Wal was nog niet meteen een doorslaand succes, maar steeds meer kijkers weten het station te vinden. Onder leiding van Paul en Witteman voerden zes politieke kopstukken een debat op Nederland 1. Als introductie was het idee dat de presentatoren een antwoord voorlegden... en dat de fractievoorzitters moesten verzinnen welke vraag daarbij zou kunnen horen. Bij Alexander Pechtold ging dat zo. We gaan naar Alexander Pechtold. Het antwoord is in het midden. Waar is voor D66 nu de plek en zijn anderen allemaal weggevlucht? Wij hadden gedacht, waar staan de mensen die niet kunnen kiezen? Het mediaforum praten we er zometeen over met Hadassa de Boer en Kees Bolman. Dit is Radio 1. Lunch. Krijgt van mij het van vandaag. 81% van de deelnemers aan de tweede omroep-enquête van omroep.nl vindt fusies tussen omroepen een goed idee. 12% ziet het niet zitten en 8% weet het niet. Als er gefuseerd wordt zien de deelnemers NOS en TR als een voor de hand liggende combinatie. De meerderheid van de respondenten wijst een zelfstandige voortzetting van Pound en EO af. Een samenwerking tussen NCV en KRO krijgt de goedkeuring van bijna 70% van de geënquêteerden. Ten slotte nog de ranglijst van meest gewaardeerde omroep. De NOS staat op 1 voor de VPRO en de NTR. De slechts scorende nieuwkomers zijn Pound en WNL. Een NCV die staat gedeeld vijfde met de EO. We hebben de indruk dat u het fantastisch vindt. Dat klopt. Hoe komt dat? Ja, het hele bijzondere is dat, je, dat ik in deze baan echt dingen kan doen waar ik in geloof. Geert Wilders, voorman van de PVV en de man die de voltallige Nederlandse politiek in de houtgreep lijkt te hebben, is vanavond mijn gast. Zelden zien we hem in talkshows op tv, dus daarom een uitgebreid gesprek. Het is vandaag woensdag, woensdag 16 februari. Dames en heren, welkom bij het live debat op Nederland 1. De slag om de Eerste Kamer. Veel politici gisteren bij veel verschillende programma's. Natuurlijk zaten de meesten bij het debat voor de Provinciale Staat op Nederland 1. Maar Mark Rutte was daar niet bij, die zat bij moraalridders van de EO. En PVV-leider Geert Wilders was de gast bij uitgesproken WNL kijkcijfers won het debat Slag om de Eerste Kamer... met 769.000 kijkers. Wilders keken 642.000 kijkers. En Mark Rutte trok met moraalridders 451.000 belangstellenden. straks in het mediaforum meer daarover. Hij had dan toch moeten adviseren om direct eruit te gooien. Ook al hadden ze geen geld, want nu heeft hij er een wandel van gemaakt. Oké Hans, dank je. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oh, zeg maar, heb je gegeten? Als. Nee, we, we gaan alles wat Johan vanavond zegt, dan laten we maar uitpraten en dan is alles prima. Als je hier voor de eerste keer voor een groot publiek zit, hoef je niet zo hip te doen. Nou wel het niet komt door dit soort al dan niet serieuze aanvaringen. tussen Hans Kraij Junior en Johan Derksen in Football International. Hans Kraij Junior gaat niet naar Football International van RTL. Hij blijft bij SBS. Dat meldt Football International dat de onderhandelingen rondom de SBS-presentator op de voet volgt. In januari probeerde RTL om Kraai Junior binnen te halen als vaste gast bij het tv-programma Voetbal International en als gezicht voor darts. De gesprekken erover duurden echter zo lang dat ze de transfer in een impasse belanden. Er zat totaal geen schot in de onderhandelingen, waardoor alle betrokkenen steeds geïrriteerder raakten. Met als gevolg dat Kraai gewoon bij SBS schrijft blijft, zegt Voetbal International. Omroep Max en Omroep Brabant zijn bezig om afspraken te maken om verdere samenwerking. Het gaat met name om grote evenementen. Dames en heren, dit was het Bloemencorso van Zundert. We hebben dit met heel veel plezier gemaakt met Omroep Brabant en de lokale omroep Rost TV Zundert. En volgend jaar, dan zijn we er weer. Dat belooft dus wat volgens uh, omroep Max-directeur Jan Slachter... snijdt het mes aan twee kanten. Max profiteert van de mooie programma's die Omroep Brabant maakt... en die ook geliefd zijn bij de doelgroep. En hij geeft een signaal af aan Politiek Den Haag. Dat wil dat omroepen meer gaan samenwerken. Volgende week woensdag wordt er meer bekend... over het vervolg van de samenwerking. EU-lidstaten kunnen onder bepaalde voorwaarden verbieden... dat wedstrijden van het EK en WK-voetbal exclusief... via betaaltv worden uitgezonden. Daardoor moet dat soort wedstrijden altijd gratis voor het tv-publiek te volgen zijn. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat bepaald. Volgens het Hof kunnen kampioenschappen van zo groot belang voor de samenleving zijn... dat iedereen het recht heeft ze kosteloos te kunnen bekijken. De uitspraak van het Hof heeft betrekking op het Verenigd Koninkrijk en België... die lijsten gebruiken van evenementen die zij van aanzienlijk belang voor de samenleving achten. Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese Voetbalbond UEFA waren daartegen in het geweer gekomen. Maar het EU-hof verwierp dat beroep. Sky Radio Groep bekijkt of het de jongerenzender Funix kan overnemen. Funix is nu nog een publiek radiostation dat zich richt op allochtone jongeren tussen de 10 en 20 jaar in de vier grote steden. Politiek Den Haag discussieert over opheffing ervan. Eerder liet ook het commerciële regionale radiostation Wild FM weten de frequentie van Funix over te willen nemen. Langzaam maar zeker weten steeds meer mensen de zender Comedy Central te vinden. Het is van oorsprong een Amerikaans idee... de hele dag alleen maar humoristische programma's uitzenden. Maar kan je wel een echt groot publiek trekken... met bijna alleen Amerikaanse tv-series... die de fans misschien al een keer hebben gezien? Of heb je ook bekende namen als Jan-Jaap van der Wal nodig... om ervoor te zorgen dat de kijker de zender weet te vinden? Ik praat erover met Maurice Hols. Maurice Hols is de baas van Comedy Central. Goedemiddag. Goedemiddag. Morgen is de laatste uitzending van Jan-Jaap van der Wal en zijn Daily Show. Wat vond je van de afgelopen weken? Uh, ja, spannende tijd. Uh, we wisten natuurlijk, we wilden een ode brengen aan John Stewart van de Daily Show. En uh, ja, in deze korte tijd hebben we toch wel bewezen, denk ik, inhoudelijk, uh, dat er wel plek is uh, in het uh, lokale tv-landschap voor een uh, programma als deze. Rond de 100.000 kijkers, is dat niet wat weinig? Uh, ja, natuurlijk als je dit gaat vergelijken met grotere zenders is 100.000 niet veel. Uh, maar als je bekijkt dat wij als communicanten al, uh, natuurlijk van, van, uh, vanuit haar al een kleine zender zijn, is 100.000 uh, uh, kijkers voor ons uh, uh, uh, redelijk goed. Maar als je het vergelijkt met dit was het nieuws bijvoorbeeld, die zitten ruim boven het miljoen. Ja, dat klopt. Uh, en dat heeft natuurlijk ook mee te bepalen doordat de RTL 4 uh, natuurlijk op een andere uh, plek op je afstandsbieding zit. En uh, ja, dat betekent van, van, van het begin eigenlijk al dat ze al beginnen met een veel grotere instroom van kijkers. En uh, ja, voor ons, Central moet je echt op zoek gaan. En dat betekent dat mensen echt hun best moeten doen om uh, op zoek te gaan naar Central. En dat, uh, dat is veel lastiger, dat klopt. Het is, het is wel een stukje makkelijker geworden om jullie te vinden. Omdat jullie eh, op de plek zitten waar TMF zat. TMF verdween als 24 uur eh, zende. En die eh, plek hebben jullie overgenomen in de pakketten, in de meeste pakketten. Is dat, is dat prettig om marktaandelen te halen daarmee? Ja, het is echt zo dat, dat in Nederland dat, dat de positie op je afstandsbinding heel belangrijk is. Uh, hoe verder je op de afstandsbinding zit, hoe lastiger het is om, om het publiek te vinden. Het is namelijk... Nou van een gemiddelde kijker heel erg conservatief. is. En uh, zij zeppen van 1 tot 10 en 10 tot 1. En uh, ja, en gaan niet heel vaak op zoek naar, uh, naar nieuwe programma's of nieuwe kijkers. En dat heb je ook wel gezien met, uh, met, uh, met onze Delishow. Show. we even luisteren naar een kort overzicht van de programma's ja. die jullie uitzenden. Yes! yes. Oh, let me taste your tears. Mm, your tears are yummy sweet. Oh, the tears of unfathomable sadness. Mm, yummy! jij is goed luisteren, jongen. Ik zal het helemaal van A tot Z vertellen. om zeven uur die bus op haalt, moet eerst naar huis rijden. Gewoon nog frikandel broodje erin, broodje bakpauw, een beetje teletext kijken, een potje bier bij. One vote for McCain, thank you. no, I wanna vote for Obama. Two votes for McCain. No, no, no! Six votes for President McCain. Ja, ja, ik moet echt. Ik, ik, Af en toe kijk ik over de schouder van mijn kinderen mee, uh, die dat erg grappig vinden. South Park, uh, Scrubs, The Simpsons, uh, New Kids. Dat Klopt. zijn de, de Brabantse schreeuwelijken die we net hoorden. Ja. Um, in grote lijnen veel Amerikaanse producties. Is dat een budgetkwestie? Nee, dat is niet. Precies. Natuurlijk is het ook een budgetkwestie. Uh, lokale producties zijn, zijn natuurlijk uh, iets duurder, maar het heeft toch al te maken dat wij een, een humorcenner zijn. We willen eigenlijk de beste comedy brengen die er is. En uh, de meeste goede comedy komt toch uit, uh, uit Amerika. Waar zit dat het nog in? Ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat zij daar werken met hele grote productiebudgetten. Bijvoorbeeld een, een gemiddelde comedy wordt met 20 tot 30 schrijvers gemaakt. En de productiebudgetten zijn dus groter, waardoor je dus interessantere en innovatievere programma's krijgt. En daardoor dus in onze ogen leuker. Nou, dan kan ik me voorstellen dat, dat, dat jullie budget ook daarom niet heel erg groot is. Um, is het dan toch nog lastig om, om een Simpsons of een South Park serie te pakken te krijgen? Ja, het is, er is natuurlijk altijd een enorme concurrentiestrijd... op het, op het, op het aankopen van, van programma's. Dat was voor ons toen we startten met de zender ook heel erg lastig... omdat de RTL en SBS groep natuurlijk al wat jarenlang zeg maar, op de markt zijn... en bepaalde, ja, met, bepaalde, met studio's bepaalde afspraken hebben. Dus ja, daar moet je het echt in En dat is ons redelijk goed gelukt. Want ja, we hebben een aantal hele interessante, goede programma's gebracht... zoals 3D WAC en, en The Office... En uh, ja, de eerste paar seizoenen van The Simpsons. Ja. Maar loop je niet het risico dat, dat de harde kern van liefhebbers... dit soort series al lang gezien heeft via internet of via DVD's? Ja, die loop je natuurlijk wel. Er is natuurlijk altijd een kleine groep die, uh, die de serie eigenlijk al heeft gezien... wanneer de Amerika is uitgezonden. Uh, maar er is gelukkig ook nog een hele grote groep die dat niet doet... en hem graag gewoon nog op, uh, op de televisie ziet. En daar richten we ons dan ook op. Je bent ook verantwoordelijk voor het opzetten van Comedy Central... in Zweden en in Duitsland. Uh, is ja. het een kwestie van South Park programmeren en klaar? Uh, nee, zo makkelijk is het niet. Natuurlijk zijn er wel heel veel overeenkomsten. Een tv -zender, er zijn bepaalde tv-wetten om een zender neer te zetten. Maar het is zo dat we in land uh, uh, uh, Is er een ander concurrentieveld? Is er een ander tv-landschap? Dus op basis daarvan uh, uh, pas je je strategie aan en je aankopenbeleid. Ja, er worden natuurlijk nogal veel grappen gemaakt over Duitsers. De, de, het dunste boek ter wereld is een overzicht van 100 jaar Duitse komedie. Uh, dat soort grappen. Um, ja. is, het, is het dan... <laughs> Het, het nou, mijn eigen, ja, nou, mijn eigen ervaring is dat, humor, of dat Duitsers wel degelijk humor hebben. En uh, eigenlijk uh, het mooiste bewijs daarvan is, uh, is onze lancering van Nieuw Kids op de zender. En is momenteel een van de best scorende programma's op de Duitse zender. Dus uh, Duitsers hebben wel degelijk humor. Of het dan zo goed is voor het imago van de Nederlander in Duitsland, is dan weer een ander verhaal. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> ja, maar, maar op zich, die Duitsers, uh, die, die vinden het prachtig allemaal wat jullie uitzenden? Uh, je bloedt op Comedy ja, uh, Central. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. We zijn uh, uh, de laatste, het afgelopen jaar hebben we zelfs, We zijn daar nog gegroeid. Dus dat betekent toch echt wel daadwerkelijk dat we daar een bestaansrecht hebben. En ook uh, uh, natuurlijk is het wel zo dat uh, dat uh, dat sommige iets lastiger te lanceren zijn. En dat heeft vanwege het feit dat ze daar dubben. Hè. Ze synchroniseren in het Duits. En sommige uh, Amerikaanse shows zijn gewoon heel moeilijk te vertalen. Omdat je daarmee uh, uh, ja, toch een beetje de nuances van de, van, de, van, de, van de comedy verliest. Maar over het algemeen zijn we daar uh, erg succesvol. En uh, ja, ook met lokale Nederlandse programma's, zoals New Kid. Uh, maar hoe klinkt, hoe klinkt Kyle in het, uh, in het Duits? Uh, uh, uh, sorry? Kyle... Come on, uh, come on, uh, ja, dat durf ik niet na te doen. Ik denk dat uh, <laughs> Zij daar <ergoed zijn. laughs> je luisteraars niet blij mee zullen zijn. Nee. Maar het South uh, Park is wel een goed voorbeeld uh, dat, uh, dat uh, we steken heel veel energie en tijd in het, in het goed vinden van stemacteurs. En daar zijn Duitsers heel erg sterk en goed in. Dus uh, het, uh, er wordt, het wordt met respect vertaald. Ah, en, en New Kids is door de heren zelf in het Duits omgezet? Ja, dat klopt. Dat was nog een hele leuke discussie, omdat we in eerste instantie uh, uh, zaten eigenlijk met het lokale team om officiële stemacteurs in te huren. Maar eigenlijk vonden we het uh, zo goed dat we eigenlijk het idee wilden, wilden meegeven dat, dat ze echt om Nederlanders wilden konden gaan lachen. En toen hebben we gewoon gezegd, we gaan de jongens zelf laten inspreken. En uh, ja, het eindresultaat is uh, erg, uh, erg grappig geworden. Ja, want het is een groot succes. Een uh, nieuw kids, ook al in Duitsland. En daarmee is dat goed nieuws voor, uh, voor jouw zender, voor Comedy Central. Zijn er ja. andere uh, dingen waarmee je merkt dat het lastig is... om in Duitsland uh, voet aan de grond te hebben? Heb je een ander gevoel voor humor dan wij bijvoorbeeld? Uh, er is wel een ander gevoel voor uh, uh, humor, maar als je, kijkt, uh, als je kijkt naar de aankoop van series, dan uh, zoeken we vooral uh, de, de overeenkomsten uh, op eigenlijk. En uh, daar zie je dus bijvoorbeeld dat Amerikaanse series als Frasier het ook gewoon heel goed doen in, uh, in Duitsland. Maar hoe kan dat eigenlijk, dus... dat er toch een soort, soort universeel gevoel voor humor blijkbaar ontstaan is? Ik dacht dat dat heel erg landgebonden was waar we om lachen. Uh, dat, is zo, dat is dan ook wel zo, uh, maar dat zit hem vooral in de nuances en in de details. Uh, als je kijkt naar Duitsland, is de Duitse humor is vooral heel erg succesvol van eigen bodem. En zijn Amerikaanse series doen het ook iets, iets minder dan, uh, dan, uh, dan het gemiddelde, dat klopt. Uh, maar daarom is het ook wel belangrijk dat wij vanuit, vanuit onze, uh, uh, onze missie om, om mensen te laten lachen, daar dan ook de series in, uh, uitzoeken die, daar, uh, ja, die wel, waar ze zich wel mee kunnen identificeren. Bijvoorbeeld, een serie als Pin City blijkt dan veel lastiger te zijn. Omdat ze zich dan niet kunnen inleven in de situatie. En waarbij Fraser is dat dan wel weer het geval. We begonnen straks met de Daily Show van Jan Jaap van der Wal. Ik zei: morgen is ja. de laatste uitzending. Komt ja. er een vervolg? Dat uh, is nu. Ja, ik heb zelf. De, we hebben nog niet een officiële evaluatie gehad met het team, en uh, dus dat moeten we eerst doen. Uh, ik, ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat uh, dat ik uh, heb gezien in de laatste laatste paar weken dat er uh, qua inhoud zeker wel een, een een potentie is voor een programma als als als deze in Nederland. Ik hoor heel, uh, veel, heel veel aarzelingen. Waar zitten die in? Uh, Aarzeling? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik, ben, ik ben inhoudelijk eigenlijk heel erg tevreden. En we zijn heel erg blij als, als zender. En wij vonden het een zeer goede ode aan, aan, aan de daily show. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat er wat degelijk een uh, ruimte is... voor een, voor een, uh, een, uh, een uh, mediaprogramma over de media in Nederland. Dus, maar was dit een uh, zich... eenmalige ode of is dit een briljant? Um, ik zie het als een briljant. Wel degelijk. Ja. Maurice Hols, de baas van Comedy Central. Dank voor uw uitleg en uw bijdrage aan dit programma. Dank je wel. De hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet stelt 60 IND'ers en andere asiel-experts ter beschikking aan Griekenland. Ze kunnen gaan helpen bij het verwerken van asielaanvragen. Dat heeft minister Leers gezegd in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat Griekenland zelf verantwoordelijk blijft voor zijn problemen met asielzoekers. De Nederlandse spoorwegen hebben een beter jaar gedraaid dan in 2009. De netto winst steeg met ruim 28 naar 149 miljoen euro. En de omzet steeg met 8 Toch kijkt NS Topman Meerstad met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Komt door de perikelen met de winterse omstandigheden aan het begin en het eind van 2010. Een kleine basisschool in Gaastmeer in Friesland mag zonder het minimum aantal leerlingen toch open blijven. De school in het Friese dorpje heeft 22 leerlingen. Volgens de wet moeten scholen met minder dan 23 leerlingen sluiten. Maar sinds 1 januari kan de minister daarvan afwijken. En Nederlanders boeken massaal reizen naar Egypte. Nu het reisadvies is versoepeld en president Mubarak weg is, vinden de reisorganisaties het verantwoord om er weer naartoe te gaan. Volgens hen speelt ook mee dat er weinig sneeuw ligt in de Alpen en dat de Canarische eilanden juist door die gebeurtenissen in Egypte helemaal vol zitten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. We mogen vandaag opnieuw genieten van een zonnige en droge dag. Vanochtend was er op veel plaatsen nog wel sprake van nevel, mist en laaggangende bewolking. Maar inmiddels is het vrijwel overal zonnig geworden. Actueel ligt de temperatuur tussen 2 en 6 graden. Nou, vanmiddag komt de temperatuur in het noorden rond een graad of 4 uit. In het zuiden wordt het een stuk warmer, zo'n 8 graden. Verder verloopt de middag dus zonnig en droog. De wind die komt vandaag uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht is het vrij helder en gaat het dan 1 tot 3 graden vriezen. Morgen vrijdag belooft dan ook weer een zonnige dag te worden. Althans voor een deel van het land, want in het noorden en oosten raakt het in de loop van de dag wat meer bewolkt. Het wordt morgen maar 2 graden in het noorden tegen 6 in het zuiden. Ook in het weekend blijft die temperatuurverschil in stand. In het noorden dus lage temperaturen, in het zuiden wat hogere temperaturen. Op zaterdag staat er dan vooral een ijzige oostenwind. En op zondag neemt de kans op neerslag toe. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Den naar utrecht staat tussen knooppunt Everingen en Nieuwegein nog 5 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt met een motorrijder. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verderop 3 kilometer voor knooppunt Oude Rijn. Iets verderop is vanmorgen bij Maas een ongeluk gebeurd. Maar daar zijn inmiddels de rijstroken weer vrij. Je kunt er ook het beste bij knooppunt Everingen omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met vandaag programmamaker Hadassa de Boer en Kees Boman, presentator Troskamerbreed en politiek commentator. Welkom beiden. De Sky Radio Groep, is je bril schoon trouwens Kees? Ja, maar uh, ik zie het zo ook wel, denk ik. Oké, okay, goed. De, de Sky Radio Groep <laughs> onderzoekt de mogelijkheden om Funix over te nemen. De groep, ook eigenaar van Radio Veronica en Classic FM, wil graag een jongere zender erbij. En er wordt nu juridisch onderzocht of dat überhaupt kan, Funix, een publieke zender, overnemen en commercieel maken. Funnix zendt uh, urban muziek uit. Veel allochtone jongeren luisteren uit de grote steden. Maar um, ja, de overheid schijnt dit Kees Boman als een linkse hobby te zien nu. Phoenix ja, bedoel ik, ik. Ik weet niet wat er in het land aan de hand is. Ik geloof dat het uh, de hele dag over linkse hobby's gaat en <lacht> rechts verzet. Uh, maar ik heb altijd begrepen, ik luister overigens niet naar die zender... dus ik moet me daar terughoudend over uitlaten. Ik uh, ben een nieuwsjunk en dat is volgens mij op deze zender niet te vinden nieuws. Maar het is wel voor een specifieke doelgroep en daar zat een gedachte achter. Ja. Uh, en om dat ook te subsidiëren. En, uh, nou, moet jongeren bereiken die je normaal gesproken ja, niet bereikt. Maar dat is toch ook ja. wat een taak van de publieke omroep dat lijkt. lijkt maar daar wel. is er één groep jongeren die heel moeilijk te bereiken is... En, uh, uh, nou zeg je dat er, dat er geen nieuws op is. Maar ik geloof dat ze echt wel degelijk een poging doen... Om, om juist het nieuws en ook de politiek naar ja, de toeten. Je luistert Ken je de zender? Ik ken de zender, ik luister niet vaak, maar ik ken de zender. Want ze deelde het pand ook een tijdje met de AT5 waar ik gewerkt heb. Dus ik, en, ja. En het is, een, ja, het is gewoon een... Er is veel over geschreven ook toen het, toen het, uh, dat ik me toen me, het kwam. En uh, ja... Ik, ik denk dat het, dat het goed is dat, dat je die mensen bereikt. Ja, En hoe groot dat bereik is, dat wordt er trouwens niet gemeten. Onder andere omdat Sky Radio dat tegenhoudt... omdat ze bang zijn dat ze anders geen advertenties meer ja, kunnen verkopen. Maar mocht het voor 200 miljoen euro verkocht worden... waarmee eh, de begroting van de publieke omroep gered kan worden... moet ik misschien het standpunt herzien. Maar vooralsnog denk ik dat het gewoon bij de publieke omroep hoort... en niet verpast moet worden. Nee. En het is natuurlijk zo dat Sky Radio Groep... dat is de grootste commerciële uh, radiogroep, uh, geloof ik. Hè? Ja, en die, willen natuurlijk voor, mis, voor, mis, maar, die ja. willen natuurlijk voor natuurlijk voor prikkie op de eerste rang. Want zo'n FM-frequentie, daar wordt altijd ja. genoeg voor betaald, normaal gesproken. Op die maar dat dingen. is het dan waarschijnlijk ook vooral toch? Een, het bezit van een FM-frequentie, meer dan een station. Dat lijkt me zeker, ja. Daar gaat het van, goed. Gisteravond was het uh, debat, uh, zes politieke kopstukken... die uh, discussieerden onder leiding van uh, Pauw en Witteman... ondertiteld de Slag om de Eerste Kamer. Uh, Hadassu de Boer, hoe heb je daarnaar gekeken? Kwaad ja, ik heb, er, ik heb er naar gekeken met ook samen met mijn. Ik was af en toe wat afgeleid met een, een kind op de achtergrond, maar zo kijken de meeste mensen. Het eerste wat me opviel was dat het geluid toen ze opkwamen buitengewoon slecht was. En het gejoel inderdaad van een uh, politieke arena. Ik sprak er nog over met de redacteur die zei: Ja, ik deed een beetje denken ooit aan zo'n soundmix show-debat. Hadden we dat niet ooit? In ja, echt de... jou heeft dat ooit gedaan, ja. En ik heb vol verbazing gekeken, want ik denk: als ik nou wat te weten wil komen. He, over die Provinciale Staten. Het gaat alleen maar over de landelijke politiek. Ik weet er helemaal niks van. En het enige wat, wat er overblijft, is uh, ja, is het een tegenstem voor de huidige regering. Of wil je dat ze doorgaan? En verder wat, wat er verder gebeurt in de provincie. Dat doet totaal niet te zaak. Laten we even beginnen met de setting. Wat vond je ervan? Nou ja, ik vind het wel leuk dat er steeds geprobeerd wordt om politiek op een aantrekkelijke manier uh, althans dit soort debatten te brengen. En dat is elke keer bij verkiezingen weer een hele puzzel. En uh, de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Dus ik heb er allemaal niet zoveel moeite mee. Ja, dit had wel een, uh, een, een show, een spel-element, En ik vind het leuk dat het in Paradies zo is en met het publiek en zo. Nou, nou, ja. nou, je, je hebt in je NOS-jaar ook meerdere van dit soort uitzendingen uh, daar Heb je meegewerkt. Hoe, hoe kijk je dan naar zo'n uitzending? Stond ik dat maar? <laughs> nee, zo kijk ik niet. Ik kijk vooral dat ik uh, een groot genieter van politiek ben... En uh, ik dat allemaal wil zien. Uh, en ik zie het ook vaak terug, hoor. Ik blijf er niet elke avond voor thuis. Daarover geen misverstand. Maar uh, ik vind uh, politiek soms ook theater. En ik uh, graag, uh, uh, graag naar het theater. Nee, maar dat, over die setting, vond ik, ook, vond ik ook... Ja, los van dat geluid, dan jammer even. Maar dat vind ik, dat vind ik leuk. Maar wat ik, wat ik gewoon jammer vind, is dat waar het om gaat... dat dat totaal ondergesneeuwd wordt. Dat je daar helemaal niks meer van ziet. En uh, ja, er staan, er staan bijna... Alleen maar de landelijke de, he, kopstukken ja, maar daar staan gaat het de... ook over. Ja, daar gaat het ook en over. En maar... kijk, je, je moet wel reëel ja, zijn. Ik. Ik, ik heb eens naar de kijkcijfers gekeken gisteren. van al die politieke uitzendingen. En ik hier keken er bijna 800.000 naar. En op het andere net was uh, De Telegraaf bezig. Of vakken Nederland. <lacht> ben ik altijd in de war. <lacht> en uh, De Moraalridders uh, waren bezig. En die bij elkaar opgeteld hadden ook elk zo'n 600.000 kijkers. Dus zo'n anderhalf miljoen mensen zitten daar de hele avond naar politiek te kijken. Maar, nou, dat is toch leuk? Maar vind je, het mag ik heel wat vragen, want het is ook jouw, jouw vak, vind je het dan niet raar... dat er eigenlijk uit die enorme aantal televisieuren bijna bij elkaar... dat er zo weinig nieuws wordt gemaakt? Want wat, lezen we nou terug uit al die, wat zien we nou terug uit al die uitzendingen in het nieuws van vandaag? Ja, maar dat ligt niet uh, aan die uitzendingen. Dat ligt aan de journalisten die erover schrijven. Ik zou zomaar een puntje kunnen noemen... wat overigens bij Paul Witteman uh, bij de nazit, zou ik me te zeggen... wel door Ed Nijpels, oud-VVD-leider, naar voren werd gebracht. is dus dat Geert Wilders bij Wakker eh, Nederland... <laughs> <laughs> zei dat uh, uh, rechters uh, uh, voor zes jaar benoemd moeten worden... En als ze niet de juiste straf geven aan daders... dan uh, moeten ze maar uh, naar het UWV. En dat vond ik zo'n opmerkelijke, zeer nieuwswaardige opmerking... die ik vanmorgen in de kranten zo snel lezend niet heb teruggevonden. Nee. Dus de, de, er, is er is wel degelijk nieuws over politiek in die uitzending. Maar inderdaad, zo'n debat, ja, dat zijn oude nummers... ingestudeerde uh, antwoorden van politici, ja. dat is wel een beetje... Eén nou, ja, één ding viel natuurlijk wel op, dat Wilder zich boos maakte... over het filmpje, dat gemaakt is door een aantal bekende regisseurs. Dat is voor de site tegenstemwijzer.nl. Tegen Waar gaat het om? Um, daarmee willen ze CDA en VVD-stemmers wijzen op uh, hun verantwoordelijkheid. Dat ze als ze stemmen op een van die twee partijen dat ze dan indirect de PVV steunen. Uh, dat is een spotje. Daar wil ik even een klein stukje van laten horen. Daarin wordt het gedrag van PVV'ers als Erik Lukassen uh, geparodieerd. Maar er is ook eentje waarin jonge kinderen uitspraken van wilders herhalen. We houden niet een hoofdhulpjesbelasting. Een kop voor de tax, Tijd voor de Grote schoonmaak van onze straten. De islam is een achterlijke cultuur. Ik zeg wat ik vind. Of stemt u liever tegen een kabinet met de PVV? Stem dan voor eentje niet op CDA of VVD. Ja, jullie moeten er hartelijk om lachen. Ja, ik moet er zeker om lachen. Kijk, en, en, en de reacties die ik gisteren heb gezien... daarop van mensen van, wel dat er kinderen voor worden gebruikt. Ik vond die parodie op die, op die Kamerleden vond ik eigenlijk veel, veel erger en harder... En die kinderen, je, je moet je kijken waar kinderen allemaal voor worden gebruikt. zegt de reclame, filmpjes, commercials, waar die allemaal voor worden ingezet. Maar kijk, en dit bo, maar zijn dat hele integere regisseurs. Daan en Negustan, die maakt de mooiste kindertelevisieseries die er zijn. Ja, daar ja. kan ik me echt totaal niet te druk om Wilders maken. Wilders ontploft ongeveer bij Wakker Nederland. Hij zei, dit is het laagste dat ik ooit gezien heb. Het <laughs> zijn oh. eigen teksten. Ja, ja. Uh, nou, er is misschien nog wel meer uh, wat onder deze categorie thuis hoort. Maar ja, ja ik zou het zelf niet gemaakt hebben. Uh, Zo'n spotje met kinderen. Uh, maar ja, vrijheid van meningsuiting geldt ook voor kinderen, denk ik dan maar. Maar uh, nee, ik had het zo niet gedaan. Maar ik vind het ook weer niet zo erg. We zitten nu wel heel erg de Emmer over al die spotjes. Ook die meneer Driesen uit, uit uh, Limburg, die, uh, die iets met tattoos doet uh, en uh, daarmee het, CDA, oh, het CDA, CDA probeert te redden. Zo'n spotje, uh, die staat op van het bed en dan trekt ze een rokje omhoog en dan komt er een tatoeage met ja, CDA tevoorschijn. Nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik wist niet dat CDA soms ook heel uh, geestig en creatief kunnen zijn. Nee, even los van de smaak. Maar ja, vind, met die kinderen zou ik het niet doen. En ik heb net nog even op die site gekeken. Uh, en uh, ja, nou, mensen zijn gewoon... Het, het, is, het is een gepolariseerde campagne. Het is inderdaad wat jij zegt, dat ze Tegen het kabinet of voor het kabinet. Dus uh, alles wordt uit de kast getrokken om dat daarvoor in te zetten. Uh, cartoons, uh, kinderen, uh, dieren waarschijnlijk ook binnenkort. Uh, ik weet het allemaal niet. Uh, ja, nou, dieren uit, uh, Zeker. Dat oh, ja, dieren, dieren ook, ja. <laughs> Nou ja, Arend Jan de Arend Jan Boekestein, oud-VVD'er... die VVD-Kamerlid, die haalt de gubbels erbij. Ja, nou, dat vind ik pas erg, weet je. Als je dat uit de kast moet halen... dat mag. Als we op jo.nl schuine streep varen... wilden ze als een... Als een kapel wordt afgeschild, dan mag je ja, ja, boeken mag, zijn weer in kubbels erbij halen. Alles mag, alles ja, ik ben mag, meer maar van of de... smaak, of het allemaal even smaakvol nee, is... Het is, daar is valt allemaal natuurlijk kletskoek toe, natuurlijk, dus een ge ge ge geforceerde opgewondenheid over en weer. Maar goed, ja, het hoort er blijkbaar bij. Het is nogmaals een gepolariseerde verkiezingscampagne en ik geniet maar, er erg van. Maar sluit eens even de ogen en denk even vijf jaar terug. Dit is toch wel redelijk ongehoord allemaal wat hier gebeurt? Nou, ik, ik sluit de ogen en ik denk geen vijf jaar terug, maar 25 jaar ja. terug. Ja. En toen was het heel erg eh, tegen Van Acht en voor eh, Den Uyl, zou ik maar zeggen. En, en de Telegraaf was heel erg tegen Den En de, de Volkskrant dat het Vrije Volk bestond toen, geloof ik nog, was voor Den Uyl. En dit is, eh, ja, op straat hoor ik zelden mensen meer over rechts en links. Maar binnen Precies. de enclave van het Binnenhof schijnt het uit het stof getrokken te zijn. En speelt dat weer helemaal. In die zin, ik weet nog, toen ik op de lagere school... Zat, dan was het echt als je bij mensen thuis kwam. Wij lazen dus niet de telegraaf. En dan lag nee. de telegraaf op tafel. Dan dacht je toch, oh. Uh, pakken. Nou, pakken niet. En de gidsen, idem. Weet je, televisie, van ja. omroepen. Nou, de VPRO-gids. Als je daar thuis kwam, kwam, ja. de varen, dat kon. Ja. Maar ja, nou, ja dat, dat was echt toen ik opgroeide in de jaren zeventig. Dus in die zin kom je weer terug. Maar juist, het is, het is terug. Maar we hebben een periode van 25 jaar. waarin het politieke landschap <laughs> naar elkaar toe groeide. waar de tegenstellingen leken ja. minder worden. Zie je nu in de media zie je weer een verharding aan alle kanten? Ja, dat, dat komt ook dat de omroepen moeten zich ook uh, profileren. En uh, ja, helaas gaat dat soms ook ten koste van journalistieke kwaliteit. Eh, daar hebben we gisteren ook een voorbeeld van uh, gezien bij Wakker uh, Nederland. Want ja, ik vind het hartstikke de, uh, leuk om... Uh, om uh, oh dit is telegraaf, <laughs> Of nee, het is andersom. En uh, uh, uh, daar zie je Joost Eertmans interviewen. Of tenminste praten met of luisteren naar Geert Wilders. Ik vind het fantastisch om Geert Wilders in uitzending te hebben. Zouden wij hebben Kamerbreed ook graag Interviewen, toen werd het praten, toen werd het luisteren. Wat nou, was het is luisteren, ja. Het heeft natuurlijk niks met interviewen te maken. Het is, uh, dat is heel Amerikaans, hè? He? Ja, wat, ik, wat, ik, wat ik hoor, dat, dat bedoel, op die manier... Ja, je moet op je woord letten natuurlijk. Dat maar wanneer het is dus vrijheid van meningsuiting... nou ja, ik vind dit gewoon journalistiek niet echt. Ik, Geert Wilders uh, op de buis vind ik fantastisch. En ik heb er ademloos naar gekeken... want ik, ik wil geen moment van hem missen. Maar je moet hem wel interviewen. En je moet wel kritisch luisteren en kritisch vragen. Ja, ik heb het niet gezien helaas. Ik, ga, ik, ik wil het wel even terugzien. Ik wil het, ja, wil het, terugzien. Ik wil ja. het graag ja. terugzien. Maar volgens mij... Uh, uh, heeft Joost Eerdmans ook wel eens gezegd over hè, zijn, zijn rol als journalist. dat hij een voorbeeld neemt aan de Amer Amerikaanse ja, televisie. En de waarin de waar PVV's betrokken zijn, dat zou hij niet als eerste naar buiten gebracht hebben. Dat is dus zijn dat, Dus hij, ja. doet, hij doet, het is een man van zijn woord. Hij houdt zijn woord, dat laten is waar. we dat en hij zeggen. Hij zegt uh, dat dus, uh... journalistiek geen ambacht is, maar ik vind het wel. Ja. Uh, een beetje opvallend dat hij dat elke week zo laat zien. Maar Hadassah, als jij zegt dit begint Amerikaans te worden... dan bedoel je Fox News, neem ik aan. Echt rabiate zenders die echt sterk politiek kiezen. Nou ja, goed, dat is, dat is in dit geval... He, wat er gisteren dus kennelijk is gebeurd. Dan, dan doet dat daar sterk aan denken. En sowieso verAmerikaniseert misschien de hele, het hele politieke spel en een beetje het feit dat we nu dus op deze manier de, de verkiezingen ingaan. Het eigenlijk ook nog maar één, één issue, één hoofdissue heeft. En, en alles wordt maar. Ge, ge, weet je, gisteren ook die Maurice de Hond die dan weer alle meningen zat te pijlen. Terwijl het de alleen debat. maar li vo voornamelijk linkse kijkers zijn. Dus dan, dan zeg ja, dan ja. is dat ook weer. Uh, Totaal scheef beeld wordt er, wordt er gekweet. En wat is dat op zich zo... dus wat redelijk wonderbaarlijk is dat vooral linkse mensen blijken te kijken naar dit soort programma's. Nou, dat, begrijp dat, dat, ik. dat, dat, dat weet ik helemaal ja, niet of die die dat andere zo is. Nou ja, dat is naar, naar, ik ken ja, ook rechtse mensen en uh, sterker nog, wie weet hier aan tafel wie precies rechts en links is. Nou, ik nou, heb nee, de kieswijzer. Nee, wacht, <laughs> oh, die heb je gedaan. <laughs> wacht, wacht even, dat heeft Maurice de Hond onderzocht. Wat, wat of oh, zo nou, alsof Uit... dat uh, doorslaggevend is voor de argumentatie. We gaan uh, dit hoofdstuk maar afsluiten, geloof ik. Ik wil jullie alle twee heel hartelijk danken voor jullie bijdrage. Hadassah de Boer en Kees Booman. dank jullie wel. Ja, graag, graag gedaan. <tied> <tied> <tied> Hij kijkt naar boven naar de stem en het valt hem op dat het eerst weer klaar is en het slimste weer haalt. Hij begint het te herkennen.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 Hij lachte aan die scène en hij slimste weer hard. Van leren naar hoger in een grote bogen. Vanuit de madden naar de hemel en naar weer terug en op nee. Van leren naar hoger in een grote bogen. Vanuit de madden naar de hemel en naar weer terug en op nee. Alles komt omlaag, dat is de natuur, Maar voor naar boven komt er kracht bij het kijken. En hij dat maar hebben, de is al wat, want dan hij het slimste weer haat: van liggen naar hoge, in een grote bogen, van de modder naar de hemel.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 Daniel Lohuis van Lege Noorhoge. We gaan de Nationale Nieuwskist van lunch spelen. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week. We doen vandaag met Martin-Jan van Nunen uit Nijmegen. Welkom. Goedemiddag. Um, 72 punten, dat was de hoogste score uh, van gisteren. Heb ik gehoord, het zal een zware klus zijn. Ja, is dat zo? Ik denk het wel, maar ik ga het proberen. Wat doet Martin-Jan van Nunen in het gewone leven? Ik ben financiële expert. Op dit moment ben ik met een tijdelijke klus bezig... Uh, en vanaf augustus ben ik zoeken naar een nieuwe uitdaging. Een, een, een, een financieel expert uh, betekent wat? Uh, specialist in uh, budgetten maken, begrotingen, rapportages. Dus, uh, Voor bedrijven? kunnen ze kunnen zich aanmelden bij mij. Of via ons. Of via jullie. Dan kunnen we doorsturen naar jou. Ja. Goed, we gaan de eerste ronde spelen. We gaan een aantal vragen stellen die de nieuw factor bepalen. Die punten neem je dan weer mee naar de tweede ronde. Ja. En dat totaal gaat dan jouw eindscore opleveren. Veel succes. Dank u. De nationale nieuwsquiz. Harthandig werden de demonstranten verjaagd. De wapenstokken en tranen. Alles met de grond gelijk gemaakt. Op dat moment waren veel demonstranten aan het slapen. Doden bijgevallen en tientallen gewonden. Er is een domino effect ontstaan in het Midden-Oosten bevolking van meerdere landen gaan in navolging van Tunesië en Egypte de straat op. De eerste vraag is veiligheidsdiensten in welk Arabisch koninkrijk... hebben in de nacht van woensdag op donderdag een groep demonstranten uiteengedreven die kampeerden op het tot Tahirplein omgedoopte Parelplein in de hoofdstad Manama? Bahrein. Dat kwam er in één keer uit zonder nadenken. Ja, ik ja. <laughs> kijk er heel blij mee, dat is mooi. Dat is goed, dat klopt, ja zeker. Um, nou, de tweede vraag, de baas van welk groot sportevenement is bang dat betogers in Bahrein de opening van het seizoen op 13 maart zullen verstoren. Formule 1 eh, aansport. Ja, ja, de grote prijs van Bahrein. Eh, dat is zo. Bernie Ecclestone maakt zich daar zorgen over. Dat is helemaal goed. De tweede vraag. De, de derde vraag. De onrust in het Midden-Oosten heeft ook Libië bereikt. Het land zet zich schrap voor de dag van de woede... waarop mogelijk een massaal protest tegen het regime van de Libische leider Muammar Gaddafi plaatsvindt. Hij is een excentrieke leider. Zo heeft hij uitsluitend vrouwelijke lijfwachten. En neemt naast zijn Oekraïense verpleegster welk voorwerp altijd mee op reis? Pas. Geen idee. Echt niet ook niet bij nadenken? volk. Ja. Een kameel? Ja, nou ja, goed, als je nu gezegd had, had ik het ik misschien toch een fout hebben <laughs> moeten rekenen. Een tent. Een tent okay. Gaddafi neemt altijd een tent mee. In 2009 was hij in New York. Toen wilde hij in het Central Park gaan zitten met zijn tent. Mm. Met airconditioning overigens. Dat ging toen niet door. Uh, en toen is het uiteindelijk op een landgoed van uh, Donald Trump uh, okay. neergezet, die tent. Goed, je hebt drie, uh, twee punten tot nu toe. Ik laat je een fragmentje horen. Uh, de vraag is, wie is hier aan het woord? De zaak is gestabiliseerd, maar dat is een zaak van nationale omvang, zo groot. Rotterdam kan heel veel op eigen kracht, maar hier moeten we echt samen met het kabinet onze schouders eronder zetten. Abu hebt de burgemeester van Rotterdam. Ja, dat was een makkie, denk ik, hè? Ja. Weet je ook waarover het gaat? Over het uh, plan in zaken Rotterdam-Zuid. Precies, ja. Nationaal plan. Er is zoveel leegstand en wrakke, woningen, dat, dat kan Rotterdam niet meer anders vragen, maar dat nationale aanpak. De vijfde vraag. Er is alleen al 400 miljoen euro nodig... om 4000 particuliere uh, woningen te slopen. Dat schrijven Jan Mans. En welke oud-minister? Wim oud -voorzitter. Deetman. <laughs> en welke oud-voorzitter van de Tweede Kamer... in het adviesrapport Kwaliteitssprong Zuid? Dat is Wim Deetman. Helemaal goed. Ja. Goed. Uh, vier punten kan je verdienen met de, het laatste deel van uh, dit deel van de quiz. Um, je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is wie bedoelen we? Als je het weet, dan wil ik het antwoord van je horen. Komt-ie. 4. Ik ben een baas. 3. Een van mijn records staat zeker tot 2015. 2. Bij mijn Franse rentrée had ik brons. 1. Gisteren maakte ik bekend per directe stoppen met wielrennen. Ja, ik, ik hoorde jou twijfelen. Ja, dat klopt. En bij twee, bij mijn Franse rentree haalde ik brons. Dus zat je te twijfelen. Durfde je het niet of dacht, dacht je aan iemand anders? Ik dacht aan, ik dacht aan iemand anders. Maar... Oké, okay. nou dat is jammer. Het was toch, uh, toch, toch echt Lens Armstrong. Goed, je hebt uh, vijf punten uit uh, de, uh, deze ronde gehaald. We gaan zo, uh, zo meteen verder. Ik ben er helemaal mee eens.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 Wat betekent dat met het oog op de aankomende verkiezingen? En zijn de kritische geluiden eigenlijk wel terecht? De stelling waarop u kunt reageren is... het CDA vaart de juiste koers. Laat u daarmee eens of eens sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren. At om half twee te gast in stam.nl. Sibrand van Haarsma Buma, de fractievoorzitter van het CDA. De stelling dus, het CDA vaart de juiste koers. Maarten Jan van Nuenen, we gaan de, de tweede ronde spelen. Um, je krijgt uh, 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Dan wel slecht, maar ik hoop natuurlijk voor jou dat je het goed doet. Jouw nieuwsfactor is vijf, um, dus dat betekent dat jij... Uh, 15 antwoorden moet goed houden. Je hebt het bijzonder goed in hoofdtrekken, maar ja, dat is jouw vak ook, hè? Precies, je moet er 15 uit, dat is wel veel. Maar misschien gaat het lukken. Ik hoop het van harte. Ja. Komt-ie? De nationale nieuwsblist. Welke voetbalclub heeft verrassend van FC Barcelona gewonnen Arsenal. met 2-1? Arsenal. Een man uit welk land is in de VS de tot 33 jaar zelf voor piraterij? Pas. Somalië. Het kabinet wil het moeilijker maken voor verdachten van zware misdrijven om wat te ontlopen? TBS. Klopt. Welke partij wil in de toekomst burgemeesters gaan leveren? Uh, SP. Is goed, de aarde krijgt vandaag te maken met de effecten van wat voor zware storm waardoor GPS-systemen kunnen gaan storen. Zonnestorm. Is goed, een visser uit welk land die door een golf als een boot werd gegooid heeft zes uur gezommen voordat hij de kust bereikte. Pas. Australië. Welk biermerk wil de prijs van het drankje verhogen? Feineke. Is goed, België heeft het record regeringsvormen gebroken. Welk land was eigenaar van het oude record? Irak. Is goed, op de Kalverstraat in Amsterdam is wat voor bijzondere nieuwe winkel geopend? Plas. Een plaswinkel. Welk land komt tegemoet aan de bezwaren van Eurocommissaris Kroes over de omstreden mediawet? Hongarije. Is goed, de Amerikaanse acteur Lester, vooral bekend om zijn rol als Onkel Leo, in welke tv-serie is overleden? Pas. Seinfeld. Welke plaats wil een verbod op het gebruik en het bezit van softdrugs in openbare ruimtes? Erik. Is goed. In de VS is de supercomputer met welke naam sterker gebleken dan twee Watson. mensen? Watson is goed. Een vrouw uit welk land wil haar dochtertje in het Guinness Book of Records? Omdat deze twaalf vingers en 13 tenen heeft. Birma. De Chinese regering heeft woensdag gezegd meer te gaan doen tegen welke ziekte? Aids. Is goed. Jens Whiteman is door Angela Merkel benoemd als president. Waarvan? Deutsche Bank. Is goed. Safari Park Beekseberg in heel Varenbeek vernoemt de pasgeboren antilopen naar wat? Pas. Irene Wusten. in de Tweede Kamer bestaat brede steun voor een verbod op wat voor soort wapens? Steekwapens. Steekwapens, stiletto's. Stiletto's, ja. Ja. Wat denk je zelf? 14. Jij denkt 14. Ja, je zou er 15 moeten hebben, hebben we net geconstateerd. Het, het is nog net even iets slechter. Je hebt er 12, als ik goed oh, meegeteld heb. Net is net zoveel als gisteren. Ja, ja het is absoluut, niet, was er absoluut niet slecht. Um, oh, trouwens de jury telt 11 goed, zie ik. Dus blijkbaar heb ik een, ben ik iets te vriendelijk voor je geweest. Met steekwapens waarschijnlijk. Steekwapens waarschijnlijk, dat is ook een, nee, een andere. Oh, Deutsche Bank was de Bundesbank. Dat, dat is wel de Deutsche Bank, jongens. Het is hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Nou. De Duitse Centrale Bank. Duitse Centrale Bank. Goed, 55 ja. is jouw ja. eindscore. Jij krijgt twee kaarten voor de, uh, uh, de beeld- en geluid-experience. Ik moet even diep nadenken. En je krijgt onze exclusieve lunchradio. Dank dat je hier was. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Zometeen zijn we weer terug met lunch. En dan gaan we het hebben over gehoorschade. Er wordt nogal wat herrie gemaakt in discotheken en op andere plekken waar je uit kunt gaan. En sommigen vinden dat dat de spuig gaat en uitloopt. Dat zometeen na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.